Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De drie overgebleven partijen die proberen een nieuw kabinet te maken... hebben de ontbijttafel ingeruild voor de formatietafel. Rond deze tijd komen ze weer samen om te praten zonder Pieter Omtzigt en zijn NSC. Hij was wel gevraagd, maar is er niet meer bij... Politiek verslaggever Wilco Boom weet waarom. Omtzigt en NSC vinden dat er toch onvoldoende rekening wordt gehouden met hun opvattingen als het gaat om de overheidsfinanciën die er volgens hen de komende jaren niet goed uitzien. En ook over de pogingen van de PVV en de VVD om de uitvoering van de spreidingswet tegen te gaan in de nieuwe kabinetsperiode zijn ze teleurgesteld, hebben we achter de schermen gehoord. Ze willen daarom niet meedoen aan een kabinet met die partijen, wel zouden ze eventueel willen praten over gedogen. Dat wil zeggen dat je niet in een kabinet zit, maar wel de plannen steunt. Drama voor een carnavalsvereniging in Noordwijk. Een grote schuur is daar vannacht afgefikt en in die schuur stond net hun carnavalswagen... waar ze dit weekend een optocht mee zouden doen. Bij de brand is ook veel asbest vrijgekomen. Woningen in de directe omgeving waren uit voorzorg ontruimd. Inmiddels is iedereen weer thuis. En de Oscars krijgen er een nieuwe categorie bij voor beste casting. Het uitzoeken van acteurs dus. De nieuwe prijs zal over twee jaar voor het eerst worden uitgereikt. Er wordt ook gepraat over een nieuwe Oscar voor de beste stunt... maar daarover is nog geen besluit genomen. En geen spandoeken, protestborden en demonstraties in Bunnik. Gisteravond besloot de gemeenteraad om 90 asielzoekers op te vangen. Bewoners lieten al eerder weten dat een prima oplossing te vinden. Als die mensen in nood zijn, dan moet je ze helpen. Laat me doen, ja. ja omdat we allemaal ons steentje bij moeten dragen. Iedere gemeente moet zoveel mensen opvangen. In veel andere plaatsen zijn inwoners boos over opvangplannen. De wethouder in Bunnik heeft wel een idee waarom dat bij hen beter gaat. Ik denk dat het te maken heeft met de locatie die we hebben gekozen. We hebben een kleinschalige opvang, 90 bedden. Dat past heel goed bij de maat en de, de omvang van onze, onze kleine gemeente. En dan krijg je het weer nog. Het is grijs en in het noorden is er best wat regen. Later vaker droog en af en toe ook wat zon bij 10 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Kom gezellig bij ons rabbelen op de Formule 1 zondag. met pitbills en lekkere hapjes genieten van de strijd tussen Verstappen, Leclerc, Hamilton en Ricciard. De Brits Club het Monaco, diverse VVA's en de redacties van de lokale media weten ons te vinden om te spelen, te vergaderen en te zingen. Ook dat is rabbelen. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Waar, waar is je rolletje? Waar? waar is hier kan niet blijven, kan niet langer blijven. Steeds lopen. Ik zeg geen ja, ik zeg geen nee. Ja, met uh, het goede doel, waar is hier de nooduitgang Wij zoeken niet echt naar de nooduitgang, want ja, want we zitten hier goed eigenlijk. Allee, nou ja, jij, jij, jij, jij zit hier goed, ik zit, ja. ik zit hier in de kou. We hebben net de verwarming aangezet. We hebben net de verwarming aangezet. Ik wou dat Gerrit een beetje dichterbij me kwam zitten. En, ja. Die altijd zo wel lekker bakken. Oh, dat, dat is wel weer zo natuurlijk. Dat geluk heb ik weer. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, ik hoor een hele bekende stem, beste luisteraars. Ja. ja, dat is Gerard, Gerard Scholten. Onze voormalige boswachter, want ja. hij is met pensioen. Wat een eer dat nou, even goed nog mag komen. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Ex-boswachter, jeetje. Ex-boswachter. Oh, ja. ja, ik sprak David de Kabouter. Nou, die zijn ja. zo verdrietig gewoon. Ja, ze missen hem, hè? Ze missen hem. Ze missen hem, ja. Nou okay. ja, ik heb zakdoekjes bij me, dus oh, gelukkig. wie weet. Ja. Gelukkig, Gerard, ja. Gerard. Ja. Ja, Gerrit, ga je geen ruzie maken, jongens. Nee, nee. Hey Gerrit, uh, hoe bevalt het, uh, het, het vrije leven? Ja. Nou ja, uitstekend, <Command asking> kan ik ja. gewoon zeggen. Uitstekend, ja, het is zo lekker. Ik wou eigenlijk zeggen, hoe bevalt het vrije leven of ben je getrouwd? <minimalist> <warehouse> Ja, dat ook nog. Maar uh, <laughs> en toch, en toch voel ik toch die vrijheid. Nou, is het mogelijk. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee hoor, het is uitstekend. Joh. Je, je kan je eigen tijd mag je indelen. Hè? Mm -hmm. dus, uh, maar evengoed, dan moet je gewoon actief zijn. Dat is, dat is het beste voor de mens. En, ja. uh, nou, dat zit er ook wel in. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb genoeg uh, wat iedereen had maar over het zwarte gat. Nou, ik heb, heb er niks gezien, van gemerkt. Nee. Nou, nee. Nee, Daar is in de ruimte, in de ruimte hè? het zwarte gat. Ja, ja, ja. inderdaad. En, ja, maar je kan erin vallen, hè? Oh, je kan erin vallen. Ja, een valkuil. Ja. valkuil hè? En, ja. Uh, en op tv wel zelfs spotjes en zo allemaal. Dus ja, het, het, dat is nou ja sommige mensen vallen er ook wel in. Maar als je altijd actief ja. bezig bent... Maar het ligt ook aan jezelf, denk ik. Hè, wel. Ja, ja en, eh, en, en kijk, zoals de laatste struinen... die heb ik nu nog bij me. Ja. Daar hebben ze me geïnterviewd. En nou mocht ik ook een keer geïnterviewd worden zelf. Nou, een, ja, leuk. <laughs> en daar staat ook in... Ja, ik ben een mens, mensen. En ik ben gek op de natuur... Nou, dan kan je hier in Zandvoort... met al die uh, vrijwillige clubjes en... Uh, ja, jij zegt de laatste struin. Maar de mensen denken, waar heb je het niet over? Oh ja, ja dat is ons natuurblad. Hè, die, die, uh, die kunnen mensen sowieso... die kunnen ze thuisgestuurd krijgen, vier keer per jaar. En dan, uh, maar ze kunnen ook bij de, ingang, bij de pannenkoekenhuizen... ligt die altijd gewoon op de balie... of ze kunnen er naar vragen, dan kunnen ze gratis meenemen. Er staat allerlei... Informatie op over de, de natuur Dat geldt ook voor de pannenkoeken. Die! En misschien krijg je dat ook ja, nooit normaal, hè? Ja. Ja, nee, dat denk ik niet, nee, nee. Maar jij met op ze wel erg lekker, hoor. Oeh, ja, nou, nou. nou. Mogen we geen reclame maken, maar ik doe het lekker toch? Nou, ja, doe ja. maar hoor. Ja. Een lekkere Willem. Mm. Hé, ah. hey, zit je mij nou uit te schelden, of, uh? <laughs> Wat is er nou? Ik kom even binnen en ik hoor gelijk dat ik een spekpannenkoek ben. Ja. Gerrit, maar uh, ik zie je nog altijd stralen. En we hebben hier een aantal voorwerpen hier, uh, op het bro liggen. En uh, ja, kunnen de mensen uh, nauwelijks zien uh, in de camera. Kan we wat omhoog houden eventjes. Een klein vogeltje. Ja, laat ons ja. zien. Lief, hè? Ja, ja u en u hij, hij, hij heeft een hart van steen, hoor. Ja, dat klopt. Het is een winterkoninkje. En nou ja, dat vond ik wel toepasselijk. We zitten, nog een, ja, we zitten toch nog in de winter. Het is ja. wel een. Uh, nou, geen, geen. Het is een zachte winter. Ja. Dat ja. is het zeker. Ja. Maar uh, ja, winterkoninken vind ik er altijd wel heel mooi. Een van de kleinste vogeltjes met dat parmantige staartje omhoog. Ja. En nou, als iedereen die een tuin hebt, daar scharrelt hij wel eens in het rond tussen de blaadjes om kleine wurmpjes. Of, uh, pissenbedden of mieren te pakken. En, uh, dus ja, ik vind het een, een schattig vogeltje. Dus ik denk, nou... Die neem ik mee. We zitten in de winter. In de, uh, Voor ons allemaal het beste bewijs dat jij er nog lang niet klaar mee bent met dat boswachterschap. Nee, nee, dat geloof nee, ik ook nee. niet. Maar. Nee, er is, kijk, elke, als, ik, als ik weer in de duinen ben of, of op de pier van de Muiden. Ik noem maar even wat. Het, hè, want hadden het gister, hadden, jullie hadden het net over water. Ja, maar dat, dan ben je geen boswachter, maar een pierwaaien. Dus pier, pier. ja. ja. Dat is heel wat anders. Ja, dat is heel wat anders. Maar goed, dan kun je wel hele leuke mooie vogels spotten. Uh, of, of bij wouden weer, bij die weilanden. Dus nee, de, de natuur die zit wel een beetje in mijn hart... en in, uh, nou, in mijn hele lichaam eigenlijk. wouden uh, grutto's, hè? Ja, ja, die weilanden daar. Ja, ja, ja, ja. dat kom ik ook wel eens. Ja. Mag eigenlijk niet, maar, maar dat een he. uitstapje. <laughs> ja. Ja. Hey, maar daar ben je dus vaak te vinden ook. Ook, en, en gewoon, we zoeken gewoon nu... Uh, hey, met, met, met mevrouw, die is, dat is echt een vogelspotter... in Elswoud of zo, of de landgoederen leidduin Woestuin, Vinkenduin. Maar uiteindelijk, het meeste komen nog in de waterleidingduinen. Dat, uh, ja. dat is toch ons plekje. En daar is ook zoveel te zien. En uh, ja, daar ken ik de mensen ook nog natuurlijk... als je een boswachter tegenkomt... Of, of, of wandelaars, uh, bekende zandvoerders met hun wandelgroepje. Ja, dus dat... Iedereen kent jou ook wel natuurlijk. Nou hè? ja, een heleboel in ieder ja. geval. Uh, ja, bekend was... van radio en tv, Ja, hè? ja maar jij ja, nou ja, ja. bent er elke dag natuurlijk. Dus, uh, ja, ik was er elke dag inderdaad. En, ja. uh, en nu kom ik er uh, zeker uh, eens per week nog, dat wel. Ja. ja. Ja, fantastisch. Ja, ja, ik kom ook graag in de natuur, hoor. Wat dat betreft zijn we brothers in arms. Ja, dat snap ik wel. Dit is natuurlijk weer een, een hartstikke mooi bruggetje. Natuurlijk. Nee, zo werkt dat, dat niet, door. niet uh, in Duif. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb nee, het niet nee. over Darius, die, die hebben dat bezongen. Ja. Nee, ik, met brothers in arms bedoel ik dat je allebei dezelfde interesses hebt. Ja, dat precies. Beetje, ja, maar dat liedje ken ik ook. Dus, je kan je ook ja, dat zowel, ja, dat is een nummer. heel mooi nummer. Ja, ja. De, nou, muziek van de muziek van de Diastrace, dat, uh, dat, uh, ja, dat heb ik eigenlijk helemaal niet natuurlijk. Nee, dus, staat dat uh, niet op je lijst. Nee, staat niet op mijn lijst. Nou, ik geloof het niet. Ik <laughs> niet. Ik noem even oud, want het is een nummer van zeven minuten. En Kijk. Misschien is het wel iets tussen, uh, tussen eb en vloed. Bye, een prachtig nummer. Ja. Dus ja, ja, Dat Ik maar heb hem wel eens gedraaid. Ja, niet vaak genoeg. Daar draai ik niet omheen hoor. Je wordt wel draaier van. Luisteraars, Gerrit Scholten, boswachter in het Hij is met pensioen, maar nog altijd gepassioneerd als het om de natuur gaat. En dat is hier ook regelmatig te vinden. Nou vertelde ik niet net wie op de pier in het mui is geweest. Ging ja. nou niks voor een boswachter. Nee, nee, maar goed. Ja, de, de vlak omheen is allemaal natuur nog. Hè. Ja. Ik ken je, komt meer. Zelfs, je komt er zelfs vosjes tegen daar. Ja, ja. ja inderdaad. Ja, die komen op het strand ook. Ja. Hè? Voor, dan. En, en, en, en, en Damherten. Ik zag die uh, afdrukken. Hè. Prenten noemen ze dat. In het zand, zag je die? die daar lopen ook alles dan met de, de, ja, de, de keutels. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, Dus nee, al die meel, zelf daar. En het is echt ook een mooi stukje strand. En je kijkt dan naar onze geliefde Zandvoort. Hè. Zo in de verte ja, is dit. Uh, ja. Ja. ja, leuk. Ja. Beter als dat je vanuit Zandvoort die kant op kijkt. Want dan zie je allemaal wolken uh, <laughs> ja, en vuur. En, <laughs> ja, tata, dat is wat minder. Tata. Tata. Ja, ja, ja. Ja, het kan best wel even goed mooi zijn hoor. Als je kan, hier ja. Ja, als je ja. zo het hele strand, de hele kustlijn fotografeert en dan aan het eind dan nou, zie je die, die, die ja, rook, vooral, zie je dan loodrecht, zie je dan? Vooral uh, tijdens het, het blauwe land. uurtje, weet je, dat, Gerard, dat ik, het dat blauwe is? Blauwe... Nou, ja, ik, nee, weet ik ook niet. Nee, ik beschuldig je niet van drankmisbruik. Oh, het blauwe uurtje, het? Oh. Dat, dat is een fotografenliefhebberij. Uh, ja? uh, een uur uh, voor, oh, nee, een uur na zonsondergang, en een uur voor zonsopkomst. Dan heeft de, de lucht heeft een uh, door de, de ja, een bepaalde uh, Kleuren of, of ja. Ja, ja. ja, ik weet niet hoe ik moet omschrijven inderdaad. Oh, ja, ik weet oh. het weer. Het de gold, Golden Hour. de Golden Hour. Oh. Hey. Hey. Hey. Dat is toch wat ja. anders dan ja. een Golden Shower. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat is weer Maar dan worden je foto's twee keer zo mooi. En als ja. je en, uh, dan langs de kustlijn, als het mooi en helder weer is... en dan tijdens het blauwe uurtje je dan richting Ermuiden oh. met een zoomlens een foto maakt. En, ja, ja, ja, dat, een, dat heel is een hele mooie Opeens moet ik eraan denken, zegt de Golden Hour. Dat was... Het perfecte plaatje, dat is een tv-programma. Ja, die, ja. die waren bij ons ook op bezoek. En dan moesten ze, het ging erom wie het uh, mooiste plaatje maakt tijdens het golden hour. Dus die, die laatste, ja. dat, dat laatste half uurtje, dat die zon net ondergaat... Nou, dat, dat, het is bij ons ja, zelf geweldig gezien, ja, tegen de mooi. kust aan. Dan zie je die, die, die rode bol die zie je verdwijnen achter ja. de zeereep. Ja. En dan, zie je die, ja, dan, dan ligt die lucht zo enorm mooi op. En, ja. En die wordt helemaal maar, oranje, ja, wordt die ja, dan helemaal. Ja, die, die, die, die, die, die, dat, dat zijn allemaal BN'ers. Ja. Maar die waren allemaal, die waren helemaal gehypnotiseerd, leek maar door, door die vossen die ze tegenkwamen en die damhetten. Dus ze hebben helemaal niet op het kolder wordt gelet. Oh. <laughs> dus, <laughs> maar Gerrit, we, we willen je eigenlijk uh, de gelegenheid geven... want je bent hier nou te gast. En een uur is zo, we willen jou uh, de gelegenheid geven... om nou ons allemaal eens even bij te praten... over wat er op dit moment allemaal actueel is in de natuur. Mm. Want ja. daar zijn we natuurlijk enorm nieuwsgierig. Aan. Ja, in de natuur en in, in die waterleidingduinen. Nou, ik, ik, ik liep hierheen. dus zat ik gelijk te denken... dat moeten eigenlijk de mensen uit Zandvoort wel, wel weten. Uh, er is een prachtig mooi nieuw vliegersmonument... In, in, uh, in de duinen neergezet. Mensen kennen misschien het vliegersmonument ja. wel. Er ja. komt altijd... 13 mei was daar een halifax neergestort... <hijen> midden in de duin. En er komt altijd de school de duinrand... Die, uh, die heeft hem geadopteerd, zeg ja. maar, het monument. En, maar dat was verouderd. Dat ze een prachtig mooi monument. Dus als mensen nog een, weer een wandeling gaan maken in de duinen... En dan moeten ze maar even kijken op het plattegrond... voordat je naar binnen gaat. Het vliegersmonument, dat hebben ze echt uh, heel ja, mooi, mooi. Ja. nieuw gemaakt. Ja. En welke ingang kan je dan het beste nemen? Ja. Ja. Oh. ja Ik praat altijd heel veel vanuit de Zandvoortselaan. Want dat is toch een beetje mijn ingang, was dat ook... Ja. En uh, daar heb je ook natuurlijk, als je de witte route neemt... heb je die de, bun de bunkerroute, hè, de witte route. is dus de korte route, uh, 3,5 kilometer... En, uh, nou, als je bij met, de met Oase ik je ook bunkeren, pannenkoeken. Ja, dat, ja, ja zeker. Ja, pannenkoeken weer. Ja, ja, ik kan jou niet meer aankijken zonder aan een spekpannenkoek te denken. Nee, heel ja. rij is dat. En dan moet ja. ik altijd denken met die boerenjongens. Hè. Dat vind ik oh, ook oh, heerlijk. Oh, spekpannenkoeken met boerenjongen. Ja, maar goed, nee. Even kijken. <laughs> nee, in de natuur, nee. Door die zachte winter uh, merk je nu al uh, dat de, bijvoorbeeld... Je hoort s morgens vroeg de merel al. Ja. Maar ook bij zonsondergang, tijdens dat ja. kolden gaat die merel te keren. Dat vind ik altijd mooi. Die merel, die begint pas weer het voorjaarsgeluid te maken... als het echt zacht is, als die temperaturen omhoog gaan. Dus die hebt al een beetje het voorjaar in zijn bol. En dan krijg je straks, hè, dat, dat, in begin april... komt die nachtegaal komt ook, komt ook weer aan. Dat vind ik altijd zo'n mooie strijd tussen die merel en die nachtegaal. Maar die Merel de denkt, uh, ja, die, die denk, wat moet jij nou met je hoger geluidje? Dus die Merel gaat heel lang door. Ja. Maar ja, die nachtegaal, die zegt het al, s'nachts galen... die gaat ook in het donker door. En dan houdt de Merel ze ja. snavel, zeg maar. Dus ja. dat, en dat merk je nu wel. Die Merel die is al begonnen met zijn voorjaarsgeluidje. Ook de zanglijster, die, dat is een prachtig mooi geluid... met een repeterend geluid. Dus die zegt, zeg maar... Uh, ja, dan moet ik het voordoen. Ja, doe maar voor. <laughs> ja, je ja, nee, ja live voor. gezongen hè, nu. Ik kan me niet, herinneren, ik, kan me niet herinneren, ik ben wel in de zuidelijke landen geweest, natuurlijk in Spanje en zo. Ja. Als je daar dus s'avonds rondloopt. Ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit vogeltjes heb worden gezien. Wel, no? ja toch. Ja. Wel krekels en zo. Ja. Ook, ja. ja maar, maar vogeltjes, nee, ik kan ja. me niet herinneren. Ja, het is, het is nou, zoals de mezen ook. Hè, dat, dat, dat, ja. Maar ook dat, dat, dat winterkorentje waar we het net over hadden. Dat is zo mooi, dat is... Dat weten we misschien nog wel. Wij zijn niet de piep, piepjongsten meer. Hè. Het is, vroeger heb ik wel, nog wel van mijn vader en moeder... kreeg ik zo'n autootje. Die moest ja, je dan opwinden. opwinden ja, trrr, ja, ja, trrr. ja ik weet het nog en, niet, ja. en dat geluid maakt ook het winterkoninkje. Echt waar? Ah. Als je dat gehoort, laag tussen de struiken... dan weet je, hé, hey, daar moet een winterkoninkje zitten. Dus het... Weet je wel zo... Uh, je aan het opwinden. Ja, dus dat is zo leuk als je die geluidjes allemaal uh, ja, herkent. Dus daarom... Merk ik al dat het gewoon, ja, het is een zachte jaar, winter geweest oh, oh, oh. en het voorjaar komt eraan. Mm, mm. Mm. En, en ja, nog veel meer natuurlijk. De, de knoppen van de bomen beginnen alweer dikker ja, te worden. Je krijgt dus dan voor het ja. en ik al zie allemaal al weer de die narcissen... Narcisse. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. Die zijn ook in de war, hè? Ja, die... <laughs> ja, het lentegevoel, en sneeuwklokjes, het lentegevoel, ja. en die blauwe klokjes, die zijn ja. ook allemaal die, die komen ja. allemaal al... Uh, ja. Ja. Ja. ja, ik heb altijd het mooiste, het lengte... De lengte, de lengte, lengte oh, nee, niet lengte, lente, lentegevoel, dat, dat is uh, op een gegeven moment... Uh, vroeg, als ik heel vroeg de deur uit ga, zeg maar... Dan zie je Nederland heel langzaam ontwaken, ook in de natuur. Ja. En je, je ziet veel meer herten op de weg in één keer. Zeker nu op de zeeweg. En dan moet je echt, echt voorzichtig zijn, want. Ja, Spring, ja als je. Als je... er zo voor, hè? Ja, ja, ja. Als je in België loopt. België. In? Weet je wel wat het ligt? België. Ja? Is het. Ja. <laughs> De, die Belgen die zie je op maandagochtend altijd naast hun fiets lopen. Echt waar? Ja, er zit het weekend erop. <laughs> Ach, nee. Ja, er is er geen ruimte wat? meer. Nee, nee, nee, grijp. nee. nee, nee, nee, nee. Nee. Ja, nou, dan pak ik even wat serieus. Want ja. over, ja, ja. over die dametten. Over die dametten, dat zei je net. Ja, ja. Inderdaad, weet je waarom dat nou komt? Waarom we ze daar nou veel meer op die zeeweg ziet? En niet hier, want hier hebben we die hoge hekken. Maar het voedsel is op in de duinen. Dus nu, tegen het eind van die winter. komen ze. Ja, dan is al het fijne gras. Mos. Boomschors, dat eten ze soms ook. Groene twijgjes. Is allemaal opgevreten. Dus nu zie je ze ook weer. Via de, de, de, de Zuidboulevard... zie je ze ook weer Zandvoort in komen. Ja. Maar daar liggen ook... als je Pop. daar weer rondloopt... zie je al die keutels weer liggen. Ja. In die tuinen bij de rode Straat... Zoeken zie je die keutels weer, liggen. Uh, ja, ik weet niet dus daarom... Hoe dat zien ze op de zeeweg ja. nu ook meer. Dan, dan steken ze over dan. Ja, hè? nou weet ik van de zeeweg dat daar wel eens uh, vreselijk ongelukken gebeuren met die dieren. Is ja. dat hier op de zandvertrouwen ook gebeurd? Nee. nee, dat kan nee. niet meer. hè nee, want ze kunnen er niet overheen. Hè? Wij hebben die hoge hekken van 2,40 meter hoog. Dus okay. dat Als je is aan de zeeweg zie je ze gewoon de staan. En dan kijken, ze, dan kijken ze je gewoon aan. Gewei op de kop. En dan kijken ze je aan. En dan rijd ik heel voorzichtig langs. En dan knik ik even. Dus, <laughs> en dan zeg ik altijd tegen ja, het beest van... Uh,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 an island surname Mooi. ja maar kan nummers schitterend mooi, mooi ja. en uh, ja ik denk dat ik er een hoop mensen plezier mee gedaan heb denk ik zeker, ja zeker. zeker zeker mijn zeker, zoon zeker. in Zeeland want die reageerde van heerlijk die amazing stroopwafels nou ik zou zeggen over 14 dagen hebben we weer een uitzending iets lekkers bij de koffie is altijd goed <laughs> ja dat hebben we nu ook hè? Ja. ja dat is toch ja, Gerry wel voor dat is, ja, dat is ja, sponsor hè? sponsoring hè ja. Gerry ja. staat smalls om zes uur al te bakken in bak. die keuken en, uh, <laughs> ja, ja. ja. Gerard, je bent een mensenmens. Ja. Je staat in, de, in, de, in de, het uh, blad struinen. Op de eerste plaats, Gerard, hoe komen de mensen aan dat blad struinen? Moet je je dan abonneren of kan je het opvragen? Of ja, ja, ze kunnen gewoon sowieso naar het bezoekerscentrum bellen. Hè? Dat, dat... Dat nummer staat hier ook in het blad. Maar ja, dan moet je ja, eerst maar... het blad hebben. <laughs> ja, het is net een puzzel, jongen. Net een puzzel. Nee, maar dat bezoekerscentrum nee. heeft ook wel een website, denk ik. Ja, en, en het is awd.waternet.nl. Oh, de dus, mond vol. Hoe zeg je dat? Awd, Amsterdamse ja. Waterleiding Duinen. Awd.waternet, ja, dat is onze organisatie, punt, .nl. Oké. Okay. Nou, en dat het bladstruinen, dat, uh, ja, dat houdt ons bij uh, de actualiteit als het gaat om de natuur. Hè? Ja. Zeker, zeker de natuur in de regio natuurlijk. Ja. En, uh, uh, ik, ik zie ook een, een dame, een beschermdame, Rosanne Kokker, die beschermde de natuur in Noord-Holland. Ja, van de gedeputeerde. Ja. Ja, ja, ik ken Roosan niet hoor, jij, jij ook niet terug? Uh, nee, nee, nee, nee, niemand. Roosan! Uh, <laughs> oh kijk, u komt toch weer terug. ja. ja. <laughs> Uh, maar dus, ja, een interessant blad met allerlei informatie... over uh, alles wat de natuur hier in de regio ons ja, biedt. Over die uilen, hè, weet je wel. Ja, dat, die uilen, dat, het, dat past ook in, de, in het winternummer. Want die uilen, die beginnen al heel vroeg met broeden. Hè. Dus het uilen oh. is eigenlijk de eerste... Uh, het is een prachtige nachtvogel sowieso. Ja. Hè, want als ik, s avonds, als ik dan na mijn avonddienst naar huis fietste... door de duinen heen... en dan was het soms dat uilengeluid. Nou, nou, hoe gaat het? Oeh, oeh, oeh. <laughs> ja, oeh. Ja, ja. wat, ja, wat, wat, nee, wat krijgen we nou jij, dan? Maar ja. jij moet wat anders. Wat. Het Wat vrouwtje, ie, dat gilt een beetje. Wat goed hij? Ja, die gilt gewoon een beetje. Dus. Ja. Ja. Je hebt ook uh, homofiel hè. Oehoe! Ja, <laughs> ja dat allemaal. Is, dat is nou wel, best ja. wel, ja, wel jammer is, dan, hè? Ja. Het, het veil zakt. Nee, maar... <laughs> het veil zakt inderdaad. <laughs> dat zeg jij nee, helemaal nee. goed. Oehoe! Oehoe! Nee, maar dat is mooi. Die, die mannetjes uilen ja. doen dat echt dat oehoe. Weet je wel, het ja. bekende klank. En dat doen ze pas voorzelf, als het donker is. Dus dat vond ik een van de mooiste ze dat momenten. Dan? waarom doen ze dat Om nou, die vrouwtjes te lokken. Oh, te lokken. Ja. Oh, okay. ja, en uh, ik dat vond het een van donker. de mooiste momenten... Donker. als ik dan naar huis ja. fietste... Ja. en dan hoor je het ritselen van die populieren... Hè? want die, dat ritsel, dat blad zo lekker... en dan was het donker. Het was ook spannend, hè? want... Wie zit, er nog achter, wie zit er nog in die bosjes, zo weet ik wat. Er waren altijd wel mensen soms te laat in Je weet het niet, hè? Je weet het niet, hè? Je weet het niet. Je weet het niet. En dan heel af en toe hoor je van, joehoe. Ja, nee. Ja. Wat een spannend beroep ja, eigenlijk. Het, ja. ah, dan is de radiomaker toch maar saai, hoor. Ja, ja, zeker. En dan nee, was maar, het een uil. dat was het een uil. Ja. Uh, ik weet nog een keer, met de Formule 1 was dat... Was, was, uh, hadden we avonddienst tot laat, weet je wel. Dus dat iedereen. Dat niet al die fietsers die uit Zandvoort kwamen. We wilden niet dat. die. moesten er doorheen, natuurlijk. Nee, dat mocht dus dat niet, mocht niet. Wij moesten ze oh. zien tegen te houden. Oh. Nou, valt dat niet altijd mee. <laughs> Vooral als ze een slokje op hadden. Maar goed. het toen kwam er opeens, jongen, prachtig mooi. Een uil vlakbij me in de boom zitten. Het was pikdonker al. Ja, dat, dat is een van die piekmomenten: he, ja, dat je mooi. denkt van, jeetje, wat. Uh, dat betekent dat dat zo'n dier niet schuw is of zo? Ja, ja zijn ze wel, hij is hè? wel schuw. Maar s'nachts, ja, komen ze echt tot leven. Mm -hmm. En dan uh, die volwassen vogels, die gaan dan op jacht naar muizen. Ze, hebben, ze, ze kunnen in het donker gewoon heel goed kijken. Mm -hmm. En uh, ja, dan speuren ze gewoon zo'n zo muisje op. Ik kan me herinneren herinner, ja. een tijdje geleden uh, dat er iets te doen was. Zo'n oehoe, zo'n zo hele grote ui. Uh, ja. ja, die ook mensen aanviel. Ja, de terror-oehoe. De terror ja. Dat, dat was een ja. ja. Waarom doet ja. hij dat dan? Omdat hij die tij heeft? Ja, kijk, die, die, die, die, die was of ontsnapt, of die hoorde er ook helemaal niet te zijn. Want normaal oh. zit ze helemaal bij de Mergelgrote in Limburg. Oh. En deze, ja, die dat was vlakbij een voetbalveld. Uh, toevallig is mevrouw Cecile daar naartoe geweest, ook die heeft hem daar gezien. En later hebben we hem nog opgezocht <laughs> in gevangenschap mm. in Artes. Hij had een hele grote kooi. Ja, die zijn heel groot. Dus ja, heel groot. Uh, ja, heel groot, denk ik. In Haarlem heb je jaar zo'n zo kerstmarkt en dan heb je ook een het straatje van Emma heet dat. Ja. De Schochelstraat in Haarlem. En er zat ook een, een, een, een meneer met zo'n enorme oe. Uh, oh ja, op ja. Ja. Oké. Okay. Ik, heb, ik heb nog foto's van. Die was dan. Ja. Ik zou, zou het zo leuk vinden om, om, om, om die dieren eens een keer uh, tegen te komen, maar is die kans uh, is niet heel groot. Een niet, nee. Die. Ui... Nee, maar, maar gewoon überhaupt die ja. uilen. Nou die uil, dat is juist zo leuk. Kijk, ik, ik, die, die, mijn, nieuw, mijn opvolger, dat is uh, Jeroen. Ja. Uh, Jeroen, het is een boswachter die is jarenlang boswachter geweest in de. Uh, in uh, Leiduin, dus van Landschap Noord-Holland... Nee, dat het is over Jeroen Engelhard. Ja, Jeroen ja. Engelhard. En die heeft toevallig, uh, nog niet zo lang geleden... een uilenexcursie excursie gegeven. 1 e. februari was dat. Ik lees het net in het boek. Oh, zie je wel, ja. ja. Want, en nou heb ik zo'n spijt dat ik daar ja, niet ja ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja. Want dan en, had ik graag mee Ja, natuurlijk. Maar er stond... komen er vast nog meer. Ja, er stonden... Meer dus eigenlijk ben jij toch? een beetje een buil gevallen op die uilen, zeg maar. Ja. ja. ja ik heb ja. één keer het geluk gehad, dan zat ik. Bijna dagelijks zijn uil op de backline in Vogelzoon. Uh, oh ja. Op, ja. op een vast adres. Ja, ja. Uh, En uh, die foto die hier in het blad staat... Ja. De ik weet niet of de luisteraars hem zo, uh, zo, zien, zo hem ja. omhoog houden... maar, maar dat heeft weinig zin, denk ik. Want, uh, die moet je, vaak, ja, die nee. moet je gedetailleerd ja. kunnen zien. En die beesten... Uh, uh, Gerard vertelde me net al... Ja, die zoeken altijd een uh, schuilplaats op. Een, een hol in een boom... En, en nou, deze foto die ik hier in het bladje sta, die zou ik zomaar zelf gemaakt kunnen hebben. Want ik heb op de backslaan met, met een telelens toen uh, regelmatig die oude... Uh, ja, ja. En die zat, in acht van de tien gevallen zat hij er ook. En dat ja, heeft ja. een hele tijd geduurd. Ja, en vakken. inmiddels is hij... Ja. Ja, ik weet niet of hij er nog zit. Of ja. overleden. Of wat, ja. hoe, hoe oud ja. kunnen ze worden? Het, die, nou, die, die kunnen meer dan 10, 15 jaar worden hoor. Oh, okay. en, en die oehoes nog veel ouder. Ja. Zo. Ja. Bij het gemeentehuis, daar in de buurt, er zit ook altijd een uil. De, die, die zit er altijd. En, ja, en, maar daar scholden ze maar vroeger ook altijd vanuit. Uilskuiken zijn ze. Nee, ja, ja, maar ja. dat is gewoon de dat beest. Dat, is, dat ja, zit er zacht... zo lang, is helemaal gewend aan ja. mensen. En die ja. leest ook gewoon ja. de krant. Dat <laughs> meen ik. Ja. Ja. Met zijn bril op. Meneer de Uil. Ken je die meneer de Hallo, meneer de Uil. Ja, ja, ja. En anders moet je hem bij zijn buurvrouw kijken. Mevrouw Robinson, die hebt er ook eentje staan. Kijk. Luister, als je naar die Willem Bruis luistert... dan luister je eigenlijk naar Fabeltjes. Ja, dus, dus, eigenlijk. Jevrouw Ojeva. Ja, ook nog. Je luistert nog steeds naar de Boys of Back in Town, uh, C.F.M. Zandvoort. Ja, moet ik nog meer zeggen, eigenlijk? Maar oh, er is nog een boy back in town, en dat is boswachter Gerard Scholten. En dat is niet zomaar so een boy. Dat is niet zomaar nee. een boy. En, en die kan ons, uh, want dat wilden we net doen toen jij uh, weer verkering kreeg met mrs Robinson. Daar zit je ja. altijd nog achteraan. Hè? Ja, dat, dat, is, dat, is, ja. ja dat, is, dat is een onbereikbare liefde geworden. Nou. Ja, ja, prachtig. ja, ja liet ook. Ja, prachtig. Wilde Gerard het net hebben over Elskruikers. Ja, Kijk je mij aan. Ja, nee, ja, en vind je dat nou eens een keer gek? Nou, eindelijk iemand die er verstand van heeft. Ja. En dan, ja, en dan ga ik er ook voor. Nee, uh, ja, ja, uilkuikers. <laughs> nee, uilkuikers en takkelingen. Hè? Dat, uh, een takke, dat zijn Takkeling. de jonge uilen. Ja. Die zitten op de takken, nest, net naast het gat van die boom, zeg maar. Hè? Die proberen dan in het begin, kunnen ze nog niet goed vliegen, proberen ze die tak te bereiken. Mm -hmm. jij, jij zei al. Van, uh, ja, ze vallen ook heel vaak op de grond. Ze vallen op de grond, ja. Ja, inderdaad. Ze ja. Val, valuilen zijn dat. Ja, ja, ja, ja, valkuilen in de uilen. Ja, ja. Ja. Daarom zijn ze, ja, daarom zeggen ze ook als, hè, tegen kinderen wel eens... Of, uh, of tegen volwassenen waarschijnlijk ook wel... uilskuiken, weet je wel, kijk dan ook uit. Kijk uit ja, nou, dat ja. is met de jonge uilen ook zo, Dan vallen ze op de grond. Ja, dan zijn ze vaak reddeloos verloren. Ja, ze kunnen dus, niet. Uh, nee. nee. dus ze moeten op die takken zitten... tegen de boomstam, zodat ze wel goed verborgen zijn... Want anders komt die Havik, dat is echt zo'n roofvogel. Die scheert stiltjes door de bossen heen. En een paard slaat opeens door. Dat, dat is dus heel anders dan een buizer die rustig op paaltjes paaltje zit hè, langs de snelweg. Ja. Die kennen we allemaal ja, wel. Ja. Maar dan zie ik heel veel. Want ik werk in Westpoort. En als je dan langs Noordzeeken al rijdt. Ontzettend veel buizers. Ja, ja? ja hè? dat is niet normaal. Ja. Ja. Zitten ja, die daar allemaal? Dan? Ja, die zitten, die zitten zich gewoon aan te kijken. Ik zie Ja, nou ja, die. Ik kan heel aan toe zie dus je ook dat bekje beweren... En dan hoor ik ze gewoon, ze spreken Engels, hè, die beesten? Ja, ja, ja, oh, what ja. the fuck you want. <laughs> en ik denk, nou, rij maar gauw door. Ja. Ja. Maar heel veel, een hele mooie natuur, ook een mooi ja. stukje natuurgebied daar. Ja, ook. Okay. Uiltjes ja, okay. en buisduts. En, uh, ja. ja, mooi hoor. Nee, roofvogels zijn. Even, we, we gingen van de nachtroofvogel, de uil, naar de dagroofvogels, de buizen. Een hoop mensen kennen die wel, die zitten in de lucht. Ja, dan hangen ze, ze hangen zo. Ja. Ja. Ja. ja, en dan maak ik ja. geen grapje, nee. maar die, miauwen, die ja. miauwen in de lucht, dat hoor je. Miau. Ja. Dat hoor je. Ja. Hè? Die zweven ja. op het thermiek van, van, van, van de lucht, hè? De, ja. net als een zweefvliegtuig. En dan, ze roepen elkaar door de miauwen, zeg maar. Miau. Nou, dat die zijn, hoor je. Die zijn van, net zoals de mens uh, vanuit de aap stamt Ja. Uh, oh, alleen dan... jij, hoor. Sorry. <laughs> ja. Zijn die dieren getransformeerd vanuit een kat? Ja. Ja, hm. dat, dat zou kunnen ja, hoor. Ja, ja, dat zou kunnen. Ja. Of een poes kan ja, ook ja, ja. dus uh, kijk poesje. Kijk, die wordt <laughs> meteen kwaad. Als ik het over een kat heb, dan wordt ze ja, kwaad. Maar. Katten, hè? Nee, nee, nee ik nee, oh. kom niet aan katten. Nee, ik kom niet aan katten. Met handschoentjes moet je die, toch? Uh, <laughs> Doe <laughs> is zo kattig, man. Ja. ja. Nee, ja. maar dus, dus, ja, prachtig zijn die roofvogels: de havik, de, de, de, de, de buizen de torenvalk, die bid in de lucht, ja. Weet je, die, die kan zo ja. stil blijven staan. Dus ja. En dan is hij zich aan het concentreren op een muisje op de grond... en dan ja. laat hij zich als een steen ja, naar beneden vallen, vallen. Ja. om die, om ja, die muisje... Maar nou nog even om het verhaal van die uilskuikers uh, rond te maken. Want, uh, hoe komen ze nou exact van die bijnaam? Omdat ze gewoon niet uitkijken. Ja, ja. Ze, zijn ze zijn niet voorzichtig genoeg. En daarom sneuvelen er ook zoveel uh, uilen. En die bosuil, die heeft het ook moeilijk hoor, bij ons in de duinen... We hebben een paar van die onderzoekers en die... Uh, nou, dat zijn, het ligt er ook vanzelf aan, moet ik even terugkomen... op het muizenaantal. Hè. Kijk, is er een muizenoverschot uh, het ene jaar... dan is het volgende jaar, zijn er juist veel eieren gelegd. Want dan, ja, dan hebben ze voldoende voedsel gehad veel, veel om, om eieren te, te, ja, te produceren. Wat dat betreft wil ik de uilen wel een tip geven. Want ik, ik zag van de week in Nielsen een supermarkt die met met ernstig muizenplaag te maken had. Ja, dat was picknick. Oh, picknick, ja. We maken geen reclame, hoor. Hoe heette die winkel? Albert Heijn was het niet. En de Fomer ook niet. En Jumbo ook niet. Het was picknick. Maar welke locatie was het dan? Ja, Dat maakt niet uit. Jawel, jawel, jawel. In Noord-Holland was het. Zaandam. Om precies te zijn. Oh, ja. die, oh jij, jij weet ook alles, hè? Ja, heel af en toe aan, aan <laughs> en dan spreken we als collega's en die beveiligen daar. Ja, even en, een ja, tip voor ja. Gerard Scholte, onze boswachter. Gerard, ja. uh, tip die, uh, die, die, die uilen nou dat ja, ze dat die ze kant op moeten vliegen. Ja, die vinden. kant op. <laughs> ja, Nee, maar dat, dat, gelukkig gaat het goed met die uh, torenvallen kunnen, Want die, uh, die hadden het ook een tijdje slecht. Maar, maar er waren weinig muizen of zo. Ja, nou, maar in Maar waar, de waar duin, zijn die dan? Nou, ik denk dat het ook te maken heeft... Door die, het ene heeft met het ander te maken. Dat, dat noem je ook ecologie. Hè? Mm. Dat het met elkaar te maken heeft. Uh, als, het goed, als het goed gaat met die damherten... gaat het dus slecht met die reeën in de duin. Want die damherten vreten alles op. Als het goed gaat met die damherten... gaat het slecht met de plantjes allemaal. Want die vreten al die plantjes ja, weer op. Ja, ja, ja. Dus alles heeft, heeft, wel, ja, heeft een, ja. verband met elkaar. Ja. Ecolint... Dat is ook zo'n mooi woord. Onze natuurbrug, die ja. nog steeds dicht is... Ja. maar in de duinen zijn er twee open. Daar had ik laatste vragen over. Nee, ik zeg over het spoor en over de zeeweg. Die twee zijn wel open. Maar dat is van dezelfde organisatie. Maar onze uh, natuurbrug over de Zandvoortselaan... die gaat van de waterleidingduinen naar de duinen. Dus die duinen wil onze damherten gewoon niet hebben... Dus wij moet, zijn nog steeds druk bezig. bezig afschieten we nog ja, ja. om Om het uh, Ja, aan het beheren, afschieten ja, ja. van de damherten. Ja, het, ja. Wij zijn nog steeds bezig om het aantal naar beneden te krijgen. En dat gaat er echt de goede kant op. En dat zien we ook wel in de natuur. We, we zien toch af en toe alweer wat plantjes tevoorschijn komen... waar de damherten niet aan toekomen om ze op te vreten. Okay. En daardoor komen er ook weer, uh, als er plantjes komen... komen er ook weer uh, vlinders op. Ja. Vlinders met rupsen. Vogels houden van rupsen. Dus alles Kijk. heeft verband met elkaar. Ja, mooi. Dat maar is mooi, was he? het ja. überhaupt... Even los van die bruggen. Was het überhaupt al zo dat hier in de waterleidingduinen... Meer damhekten uh, voorkwamen... Als in uh, elders in Duinengebied? Uh, als, als, ja, als in de Ja Jazeker. Wij vielen onder Amsterdam. Amsterdam wilde nog niet dat wij gingen beheren. Afschieten. En de duinen <t> valt onder Noord-Holland. Die mochten wel al beheren. Afschieten. Dus die hielden de stand altijd laag. Maar bij ons groeide die populatie nou, enorm. Ja, daarom moesten we op een gegeven moment ook hoge hekken krijgen. En uh, nou, toen werden ook die borden geplaatst hier hè, in, in, in Zandvoort. Kijk uit voor overstekende herten. En uh, nou, ze liepen toch overal toen in het dorp ja, ze een aantal overal, jaren in het geleden? Het waar je, ja, Maar toch die brug over de zeeweg. Die, het is net of dat, niet, of dat niet wordt gevonden door die beesten. Ik weet het niet hoor. Want Iedere keer als ik er langs reis, zie ik altijd drie of vier herten bij de bus te staan. Ja, inderdaad. Ik zeg ik het over die brug. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee dat kunnen ze zijn door. Ze, ze zijn ze nee. zo gewenst. zijn is zo gek van uh, ja. connection is dat geloof ik. Ja, dat is ook goede reclame, ja. maar ja, goed. Die, uh, ja. goed uh, <laughs> ja, maar dat zijn over het algemeen Dam uh, zijn dat en ja, ja, die nee, gaan dammen, nee, die gaan naar Nee, Rijka nee, nee, nee, nee, het, nee. Luister, nee, die gaan naar de Jolste Gaat in Haarlem Schaakclub. Die oh, willen ook wel wat anders dan dammen. Oh, natuurlijk, ja ja, ja, ja, ja. Een stukje muziek, nou, ja. Ja, dat is het allerbeste. de mamas en de papa's. Ja, uh, ja Californië ja. Dreaming. Blijft een mooi nummer, Blijft een mooi nummer, ja. ja. ja Californië uh, heeft te maken met... zoep, uh, uh, nee, nee, ook met, met klimaatproblemen, hè? Die overstromingen en zo. Ja, ja, ja, ja, ja ook. Dat, ook. ook. Ja. Ja. dat geloof je eigenlijk niet, want uh, vroeger als we het over Californië hadden en, en dit nummer draaiden, <coughs> dan dacht je altijd aan de zon, zon? Amerika, ja. ja. ja. feel free. Ja, ja, ja, ja inderdaad. Het ja, is ja. dus allemaal veranderd, hè? Allemaal veranderd, inderdaad. Gerard, uh, we bekeken net een van de attributen die jij meegeneemt: een forse schedel. Wat is dat? Een klein schedeltje eigenlijk? Ja, ja dat, dat, nou kan het. Je, je hebt een moordje en je hebt een rekel. Je, je, je, hebt ook, je hebt ook hennie in de rekels, hè, had je trouwens. Oh, ook. De maar de rekels, dat is, dat is ja, weer heel ja. wat anders. Hè. Dat is ook muziek. Eh, waar gaat het over, waar gaat het over? Hey, jij bent eigenlijk een eh. klang rekel. Dat is niet ja, ja, ja, nee. nee, maar een rekel is een mannetjesvos. Zo ja. noem je okay, dat. Ja. En het moertje... Vroeger ja. werd ik wel eens uitgescholden, Toen ik nog in Amsterdam woonde... Oh, loop naar je moer. Maar loop naar je moeder, betekent het eigenlijk. Ja, ja. Had ik dat geweten, had ik ze niet... Maar goed, en, dus, dus, uh, nee, maar, dus een moertje is het vrouwtje... En dat moertje is veel kleiner. Dus, dus, dus ik denk dat dit een schedel is van een moertje, van een vrouwtjesvos. Oh, okay. die, uh, ja, die, die vind ik dan toevallig, uh, weet je wel. Die, ja, die overlijden ook zo. En, uh, in gevangenschap worden ze veel ouder. Maar uh, normaal zo, acht tot tien jaar, Dan houdt het ook op, weet je wel. Dan, uh, huh? En er sneuvel de hele boel daar, daarvoor. Hè, want kom jij in het verkeerde territorium als jonge vos... En dan is zo'n rekel, die pikt dat niet. Zo'n mannetje, die wil zijn eigen territorium. Ja, dan, dan ga je er ook aan. Dat zijn toch roofdieren. Ik weet niet of ik jou in. Uh, want je bent eerder te gast geweest. Ik weet niet of dat verhaal toen al jou verteld heb. Ik, ben in, uh, ik heb een buurvrouw. Dus, uh, een serieus verhaal, die is ja. hier. Ja, ja. Zal ik in tijd worden? Eh? Ja. <laughs> eigenlijk. Eh? Ik ga recht zitten. Ik heb een buurvrouw. Ja, ja. Nou, ja. nou ja. hebben een hoop mensen een buurvrouw hoor. Dus ik ben daar niet zo'n een uitzondering voor. Een personage? Nee, maar het is een buurvrouw die ook erg van de natuur houdt. En die buurvrouw die kent hier ook het, het uh, gebied waar jij het steeds over hebt. Dat is dan uh, de, de waterlijn Duinen. En die, gaat dan, die liep, loopt dan het gebied en ik ben een keer met hem mee geweest. Stonden er toevallig ook een hoop fotografen. Uh, uh, hobbyfotografen ook. En die stonden, want die verwachten dan dat ze forsen ja. uh, vast kunnen leggen. Maar die stonden eigenlijk voor niks te wachten. En de, mijn buurvrouw zegt, kom op. En die, ik ga met hem mee. En we lopen het duingebied in. En zij fluit op een bijzondere manier. En ik aan? drie, kom vier forsen om, om me heen. Oh. serieus? Ja. Tannen, ja. Ja. tannen. Tammer, ja. ja, maar zij, zij en dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Dat dus niet verstandig om te doen. Die dieren voeden. Ja. Ze had dan de voedsel van huis mee. En, dan, en ze kende haar dan kennelijk ook die fossen. Die, want ze kwam daar regelmatig. En uh, ik heb dat later eens op Facebook gezet, dat verhaal. Dus toen kreeg ik allemaal commentaar van mensen van... dat moet je niet doen, want uh, als je ze voert dan komen ze bij de huizen. En dan... Ja, dat ja, ja, is zo. Ik, ja. ik, ik, ik, ik, ik, ik zij ook niet onderwijzer is, want dat dat, ik herinner me een stukje in het of Dagblad... heeft zij ook een keer gestaan en zij was inderdaad uh, een fotografe... die heel veel in de duin kwam en van het voeren wist ik natuurlijk niet. Want dat zou ik toen als boswachter uh, gelijk opgetreden. Dan moeten we optreden natuurlijk. Ja, want ja, ja je verpest. Ja. Het conditionering noem je dat. Als de ja. een vos eenmaal, dus zo slim als een vos zeggen ze niet voor niks. Als die eenmaal gevoerd is, dan weet hij dat gewoon. Dan komt hij weer naar die mens toe. Omdat hij denkt dat hij voedsel krijgt. Uh, ja, maar Gerrit, die dus, dieren zagen er zo... Uh, uh. Mager uit. Echt, ja, echt magere ja. scherminkels. Ja? Nou ja, niet veel eten natuurlijk. Nee, Ik maar ja, er, ondanks uh, het feit ja. dat ze dan door de mens worden ja. gevoed. Ja. En de, ja, wat is nou wijsheid wat dat betreft? Ja. Nou, jij bent de wijste man hier. Nou, als het zijn wilde dieren. Ja, maar vossen, ze, zien er, hè, ze zien er sowieso heel slecht uit, die moordjes. Want die hebben heel lang in die fosse gebouwd. Dat is een burg onder de grond, daar die, zitten die jonge vosjes in... en die komt er bijna niet uit. Die geeft, en, en in het begin... meestal is het een nestje van, van, mm. van vosjes zo... tussen de drie en de vijf... van die jonge vosjes. En die, en die lurken maar vanzelf... aan die tepels, ja, uh, zeg ja, maar. Want, ja, ja. Het is, en uiteindelijk overleven het er maar niet twee. Allemaal, wees, ja. Meestal maar twee. Mm -hmm. Want de rest, zijn concurrenten van elkaar. Ja. Kijk, komt moeder dan weer terug met een konijntje... of een muisje. Ja, de sterkste... Die pakt dat muisje weer en de rest, ja, die kwijnt weg. Ach, dus, uh, maar die moeder, die ziet er dan niet meer uit. Want dat, die, die, die rekel, dat mannetje, die, die, die, die zorgt wel voor het nageslacht, maar voor de rest doet hij helemaal niks. Die weg. Ja. Weet Gek, Gek dat uh, als moeder, van, uh, ja. uh, dat je dan uh, dat niet gelijkwaardig die liefde gelijkwaardig aan je jongen nee. geeft. Nee, nee dat nee. doen ze. Nee. Roofvogels nee. precies hetzelfde. Nee. We hebben wel eens een, een nest van een buisart gevolgd. Er zaten twee. Buizen dun in, zeg maar, twee jongen. Ja. En die ene die, die was zo brutaal als wat. En die andere die kwijnde heel langzaam weg. Totdat hij uit het nest gegooid wordt. Ook nog. Weet je wel zo, ja, dat is eten en gegeten worden. Zo is dat uh, in de natuur. ooit naar Willem? Ja, nee. Het doet mij, het, het, het doet mij denken. He? Ik heb ooit uit de natuur, gewoon <laughs> uit de wilde natuur, uh, ook wat meegenomen. En ik heb ze uh, alle vier uiteindelijk tam gekregen. En dat ging hartstikke ja. goed. <laughs> <Ja>. Wat? Kastanjes. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> maar uh, jongens, uh, we zitten nog vijf minuten voor, uh, voor de klok. Ja. Ja, ja. Dat heerlijk zijn. Ja, ja, ja, ja. Hé, Gerrie. Ja. ja. Als je dan iets wil vragen, moet je het nu doen, want we hebben nog vijf minuten. Nou, ik, ja, maar liefst... Ja, ik moet, moet, moet eventjes met mijn correspondentie erbij pakken. Want, ja, mijn correspondentie. Weet jij de overeenkomst, Gerrie, tussen uh, Bouterse en een perfecte man? Nou, dat kan ik me niet voorstellen met Boutersen. Die zijn over het algemeen weinig te vinden op dit moment. Wat van sleutel. Oh, oh, oh. Gerard, het was weer hartstikke oh. gezellig dat je er ja, was. oké. Okay. En, uh, nou ja, je bent welkom. Uh. Is dat uur alweer voorbij? Jongen, ja, ja, ja het dus is, het is licht, Je hebt nog niet ja. eens alles laten zien. Nee, nee, nee. Dat nee. betekent dat je dan een keer terug moet komen. Ja, ja. ja. ja. Als je ja, wat, wilt en durft. Ja, ik, ik, ik, ik durf wel. Want als, als laatste laat ik. Ja, dat kunnen de vertel, mensen natuurlijk. Nog ja, je kan het aan de camera zien, Dit is een ja. roerdomp. Heb oh. je wel zo'n roerdomp? die maakt ook zo'n helpje. Zo'n geluid. Van boem, boem. Ja, dat je hoort. <_zij> die bijna... Hij kan een drummer eigenlijk. een drummer. Ja, weet je zo. zo <maarse introduction> ja, ja. ro en ja. en Roerdom, die, die veren. Ik vind ze prachtige Mooi. veren. Ja. En ik, toen keek ik aan de onderkant. Die is dus ook gepakt door de vos. Zie je dat? Hij is afgebeten. Oh. Dat is het verschil tussen een roofvogel. Die trekt de veren eruit. En, uh, nee, een, en, en een vos. Die, die bijt ze eraf. En dan eet hij dan zeg maar dat gevolgd er lekker op zo. Hey Geert, maar die, roer, die roerdomp, waar leeft hij meestal? In welke welke ja. gebieden in Nederland? Dus ja, in de, nou het, tussen het riet. Dus je, het, oh, en, Tussen het riet. Oh, tussen het riet. En die ja. hebben die ook. Ja. Dat de doen watervogel. Je wel eens, ja, ja. een water, ja, watervogel. Ja, nee, In een paalhouding. <coughs> Ja, Paal je, je, je hebt... Ja, dat de wilde maar. Ja, en die tijd dat ik er in de projectie ja, werkte, schoon ik er heel vaak tegen. Ja, ja, ja. ja. ja. Waar begin ik nou weer over? Ja, waar we begin je nou weer over? Nee. Die, ja, dus. je, wil, je geeft hem me geeft het vinger en hij ja, pakt ja, ja. de hand. Ja, ja, ja dat ik, dat is... ik denk maar dat ik volgende keer maar weer door moet gaan, want nou stop het maar. Ja, ik. nee, nee, nee, We vinden het überhaupt leuk als je. We vinden het überhaupt leuk als je regelmatig bij ons langskomt, want we zijn volgens mij allemaal natuurlijk hebben. Ja, ja. En uh, uh, mm. hartelijk dank voor je mm. komst, in ieder geval. Graag gedaan. En uh, ja, eigenlijk, ik hoop niet dat je, dat je, dat je nou een hekel aan hebt dat ik af en toe een grapje tussendoor. Maar... Nee, heerlijk, man. <laughs> ik voorbij, maar, maar. het maakt het juist leuk, hoor. Helemaal emotioneel, van. <laughs> nou, had je tot slot nog iets willen zeggen, nog? <laughs> nee, Kijk, nee, nee, <laughs> uh, het niet meer. nee. Ga, ga lekker Wat de natuur in, mensen. Meer, Zo, ja. hè, dat is dat het is eigenlijk. Uh, ja. ja. Nou, goed. Met, uh, met deze woorden uh, zeg maar. Ik, ik, ik heb er nog één voor Ik heb een getinte man. Met puisjes. Hoe noemen ze die? Puisterkop? Ja, nou, ja, nee. Klerasilzoeker. <laughs> <Claire> Klerasilzoeker, <laughs> ja. Hey, bedankt, hè. ik. <laughs>